Vanmiddag keurde het parlement een pakket bezuinigingen goed, waardoor de weg vrij was voor Berlusconi om af te treden. Met het ontslag komt na 17 jaar in elk geval voorlopig een einde aan de politieke carrière van de 75-jarige Berlusconi. Die stond voor een groot deel in het teken van het veiligstellen van zijn belangen als zakenman en media tycoon. Hij gebruikte zijn macht om wetten aan te passen, om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd. Vooral de laatste jaren was Berlusconi regelmatig het middelpunt van schandalen.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 Dat heeft het samenwerkingsverband van Arabische landen in een spoedzitting besloten. De Amerikaanse president Obama prijst het leiderschap van de liga. Bovendien laat het besluit volgens hem zien dat president Assad van Syrië steeds verder geïsoleerd raakt. De Europese Unie is blij dat de Arabische liga probeert het geweld in Syrië te beëindigen. Maandag praat de EU over mogelijke nieuwe sancties tegen het bewind in Damascus. Het protest van het volk tegen president Assad zou aan meer dan 3500 mensen het leven hebben gekost. In België zijn bij een ongeluk tijdens een rally twee doden gevallen. Twee mensen raakten gewond, melden Belgische media. Een Nederlandse coureur reed met zijn auto van de baan bij Nandrin en kwam in het publiek terecht. Het ongeluk gebeurde vlak voor zessen toen het al donker was.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 In Qatar zijn vier mannen opgepakt die in het buurland Bahrein aanslagen wilden plegen. Ze waren van plan het ministerie van Binnenlandse Zaken van Bahrein en de ambassade van saoedi arabië op te blazen. De vier werden opgepakt toen ze in Qatar aankwamen. Op een laptop van de mannen stond gedetailleerde informatie over de doelwitten. Het overwegend Soenitische Bahrein zegt dat de verdachte banden hebben met het Sjaïtische regime in Iran. Vanuit dat land zouden protesten tegen de regering in Bahrein worden aangewakkerd.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 De Brie was negen keer Nederlands kampioen in de jaren 40 en 50 was hij onverslaanbaar en de beste in zijn sport. Al tijdens zijn actieve tafeltenniscarrière introduceerde hij zijn eigen merk tafeltennistafels, bedjes en balletjes. Hij kreeg in mei bij het WK tafeltennis in Rotterdam de prestigieuze Merit Award, omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de sport. Hij werd eerder al verkozen tot tafeltennisser van de eeuw. De Bwie overleed thuis in Amstelveen na een kort ziekbed. Hij werd 90 jaar. Het weer nevelig en er kan op steeds meer plekken mist ontstaan. De minima liggen tussen min 1 in Groningen en plus 5 in Zeeland. Morgen is het na het oplossen van de mist zonnig. Het wordt gemiddeld 9 graden. De dagen daarna blijft het zonnig najaars weer met overdag zon en 8 graden. En in de nachten temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 Ga naar vogelbescherming.nl en laat het kabinet voor 18 november weten... dat die nieuwe wet niet deugt. Geef de natuur een stem, uw stem. Als ik zeg tot 11 uur s'avonds bereikbaar en in het weekend... wat zeg jij dan? Cold.com. Bescherm je vermogen. Scapino Ballet Rotterdam presenteert Kathleen. Nu al de dansvoorstelling van het jaar. Topdans in 45 theaters.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 Buiten is het 5 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Het was in meer dan één opzicht een historische avond. In het NOS-journaal zag ik, al was het maar twee seconden, een penis in erectiestand. Het beeld kwam langs in de berichtgeving over de seksfeestjes die premier Berlusconi gaf... Navraag van mij leerde dat de getoonde mannenpik... niet die van de machtigste man van Italië was... maar de pik van een van de bezoekers van zijn feestje. Dat viel dus mee. Al blijft het wennen. Een beeld dat je normaal uitsluitend in pornofilms verwacht. Ja, welkom bij het oog op deze frisse herfstavond. Zo mogen we het toch wel zeggen. Hè. Tegen nul gaat het. Een historische avond in Europa. Dus Italië zegt gedag tegen Silvio Berlusconi als premier. En zou het land daarmee van hem af zijn? En zou Europa van hem af zijn? Ik vraag het correspondent Bas Mesters. Wie nog lang geen afscheid neemt is Jean Talpaux. Toch vond hij het tijd om een balans op te maken van een rijk leven in politiek, literatuur en maatschappij. Hoed u voor mensen die iets zeker weten is de mooie titel van Jan Talauw's boek dat hij morgen presenteert. Ik praat er met hem over. En afscheid neemt wel dirigent Jaap van Zweden. Vanmiddag dirigeerde hij het Radio Philharmonisch Orkest voor het laatst. En hij krijgt de Amerikaanse Conductor of the Year Award. Met van Zweden praat ik dus ook over afscheid. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 12 november. Nee. Nee, populair was hij al een tijdje niet meer, Silvio Berlusconi. Nu is hij ook geen premier meer. Hij zou vertrekken zodra zijn omvangrijke bezuinigingsplannen waren goedgekeurd. Vanmiddag bezegelde het huis van afgevaardigden zijn lot. En dit keer hield Berlusconi woord en hij trad af. Maar of dit ook het einde is van zijn politieke carrière... Silvio Berlusconi is een politieke kat met negen levens. We hebben hem al vaker politiek afgeschreven. En iedere keer kwam hij dan toch weer terug. Mensen met een verstandelijke beperking... zijn veel vaker slachtoffer van seksueel geweld... dan mensen zonder beperking, zo blijkt uit onderzoek. Natuurlijk heb je in de eerste groep ook mensen... die zich wel weerbaar opstellen. Ik heb het wel eens meegemaakt... dat jongens dan langs je heen op en voor je kont staan of zo. Dat wel, en dan zeg je gewoon van... Hey, doe eens even normaal, dat wil ik niet dat je daar aan zit. Maar voor de meeste mensen met een verstandelijke beperking geldt dat niet, stellen de onderzoekers. Dat ze minder goed weerbaar zijn, dat ze niet goed in staat zijn om nee te zeggen. En dat ze weinig kennis hebben over seksualiteit. En dus ligt de oplossing voor de hand. Dat die voorlichting er wel komt en er wel is voor mensen met een verstandelijke beperking. En dat ze ook weerbaar gemaakt worden om seksueel misbruik te voorkomen. Ja, tafeltennis-icoon Cor Dubuis is op 90-jarige leeftijd overleden. Zo heeft de tafeltennisbond bekendgemaakt. U hoorde het net al in het nieuws. Dubuis was maar liefst negen keer Nederlands kampioen. In mei van dit jaar haalde Dubuis voor de Engelse tv... nog herinneringen op aan het wereldkampioenschap tafeltennis... voor alle landen in 1938. Ik denk dat het een heel nice wereldkampioenschap was. Het was in de Royal Albert Hall. All over de Royal Albert Hall... Ik hoorde Cordubi in het Nederlands ook interviews geven... en die waren ook perfect op 90-jarige leeftijd. En dan natuurlijk naar Sinterklaas. Sinterklaas, hij is weer in het land vanmiddag aangekomen in Dordrecht. En zoals gebruikelijk waren er problemen rond de intocht. De burgemeester was bijna te laat, de boot voerde verkeerde kant op. En waar waren de pieten? Ik zie de stoomboot hoor, met Sinterklaas, maar hij staat helemaal alleen. Maar gelukkig, achter de pakjesboot zaten nog een paar kleinere stoombootjes. En op die kleine stoombootjes zitten, jawel, daar zitten zwarte pieten. Kijk nou toch eens. En toen kon de burgemeester er ook en kon Sinterklaas eindelijk... en toen was de burgemeester er ook... en toen kon Sinterklaas eindelijk voet op Nederlandse bodem zetten. Sinterklaas, welkom in de oudste stad van Holland. Nou, dank wel. Welkom in Dordrecht. Heel fijn dat u er bent. Alleen, er is een probleem. Er waait het spook van de financiële crisis door Europa. Het kan dus zijn dat Sinterklaas minder cadeautjes kan kopen. De hulp-Sinterklaassen denken daar heel wisselend over. Ik hou wel rekening met wat ik er kan koop. Ja. Ik hou uh, echt mijn hand meer op de knip, dat kan ik wel zeggen. Als je het nieuws opentrekt open op je mobiele telefoon of op internet... dan is het alleen maar economie, economie, economie. En ja, je maakt je zorgen, maar wat heb je voor invloed erop als burger zijn? Zo klein, Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, dan gaan we nog op één groot nieuwsfeit in. Dat is de Arabische Liga, die vandaag harde maatregelen aankondigde tegen het bewind in Syrië. Economische en politieke sancties en vanaf aanstaande woensdag zou Syrië geschorst worden als lid van de Liga. En dat is zo opmerkelijk, omdat er al negen maanden lang dagelijks geweld, dood en verderf... en allerlei gruwelijkheden door de Syrische geheime dienst bekend worden. En nu eindelijk lijkt er iets te gaan gebeuren. Sander van Hoorn, NOS Midden-Oosten correspondent, goedenavond. Is het inderdaad opmerkelijk dat de Arabische Liga nu na negen, bijna tien maanden dagelijks geweld deze sancties aankondigt? Ja, het is toch wel opmerkelijk als je de geschiedenis van de Arabische Liga een beetje kent. Het staat niet echt te boek als een heel besluitvaardige organisatie. Eh, onderlinge verdeeldheid, troef en dan zo'n besluit nemen. Eh, het zegt toch wel wat, zeker als je bedenkt dat Syrië een vooraanstaand lid... of misschien bijna was eh, van, eh, van die Arabische Liga. Dus ja, zo'n besluit op dit moment, ja, het, het zegt toch wel wat. B wat heeft de doorslag gegeven om nu deze harde sancties te treffen... Ik denk, uh, twee dingen. Ten eerste, de Arabische Liga voelt zich geschoffeerd. Vorige week dachten ze een afspraak te hebben met uh, met Syrië maar de handtekeningen waren nog niet gezet of uh, er vielen weer meer doden die afspraak die werd geschonden dus ze voelen zich geschoffeerd uh, maar er zijn ook steeds meer analisten die zeggen dat als er niets gebeurt dat het een regelrechte burgeroorlog wordt in uh, Syrië en zo'n burgeroorlog zou zomaar kunnen overslaan naar de Arabische buurlanden en uh, je merkt bij de Arabische Liga toch wel degelijk hele grote zorgen daarover die twee redenen dus ja en wat voor directe straffen zou het regime Regime Assad dan uh, krijgen als het aanstaande woensdag nog niet rustig is geworden en nog niet afgelopen is met het harde geweld? Nee. Die schorsing is natuurlijk het, het meest uh, in het oog springend. Uh, hè? De, de gemeenschap van Arabische landen die een broeder uh, eruit stoot. Al is het dan maar tijdelijk. Dat, dat is wel degelijk een heel krachtig signaal. Maar het uh, belang daarvan zit eigenlijk een niveautje hoger. Uh, op, bijvoorbeeld het niveau van de Verenigde Naties. In de Veiligheidsraad waar natuurlijk gedacht wordt over verdergaande sancties. En misschien nog wel meer ingrijpen zoals we in Libië hebben gezien. Ja, Rusland was daar altijd vierkant op tegen. Maar nu zelfs de Arabische broeder Landen ...zich van Syrië af te keren, heb je kans dat Rusland dus ook gaat schuiven. En op dat niveau eh, denk ik dat de grootste veranderingen te verwachten zijn. En gaat, en dat is dan de hoofdvraag, hij is tien maanden lang Oost-Indisch doof... ...voor de kritiek van de hele wereld. Gaat dit dan wel indruk maken op president Bashar al-Assad? Wie het weet mag het zeggen. Kijk, uh, vorige week dachten we met z'n allen van... nou, als je het uh, eens wordt met uh, de Arabische Liga... die weet en uh, je ziet wat er gebeurd is. Uh, op dit moment is het... Volstrekt onvoorspelbaar. Ja, ze hebben zich al heel kritisch uitgelaten over het besluit van de Arabische Liga. Dat doet weinig goeds vermoeden. En je moet ook bedenken, hij kan moeilijk meer terug. Uh, voor hem kan misschien nog wel wat gevonden worden dat hij asiel krijgt in een ander land. Maar hij heeft zo'n grote groep van mensen om zich heen in het leger, in het bedrijfsleven, in de kerken, die uh, met hem dan zouden vallen. daar is nauwelijks een oplossing uh, voor te verzinnen. Die, die mensen die kunnen eigenlijk alleen maar één kant op... en dat is vooruit. en ja, Dat is dus doorgaan met waar ze nu mee bezig zijn. Nou, uh, dank je wel, uh, Sander, voor deze toelichting. en We zijn ontzettend benieuwd of het nu eindelijk op gaat houden... dat gruwelijke geweld in Syrië. Dank je wel. Ja, dan ga ik naar de muziek van vanavond in het oog. Muziek van elke avond. Ik altijd geselecteerd door Len Doens. En tot mijn grote genoegen zit daar herken ik daar veel van mijn eigen muziekvoorkeuren in Lennon. Je bent eindelijk eens een keer aanwezig hier. Je ja. zit zelden hier. En jouw aanwezigheid hier heeft te maken met uh, een muziekkeuze die is ontleend aan de komst van de Britse zakenman Richard Branson naar Nederland. Aanstaande maandag uh, komt hij. Hij is maandag de gast in het programma College Tour van Twaan Huis. Hij laat zich daarin interviewen. Hij is de oprichter van de Virgin Group. Nou, wat de Virgin Group doet, van ruimtevaart tot heel veel muziek, Alles zeg maar. wat. ja. En ik zat net even op de website te kijken van, uh, van de Virgin Group en naar Richard Branson. Ik zag zijn foto. Jij zit nu voor me. De luisteraar weet het niet, maar je lijkt op Branson. Ja, het wordt zo vaak gezegd, ja. vooral als ik in het buitenland je ben. Baardje, ja, je baardje, ja, je haar, ja, ja. Hey, precies. Is het de rolmodel voor jou? Uh, nou, absoluut. Ik bedoel, zeker als je in de muziekbusiness uh, dan begint eigenlijk ja. gewoon. En hij natuurlijk uh, al zo lang in die muziekbusiness ook aanwezig is geweest. En zoveel mooie dingen heeft gedaan met muziek. Ja, dan, dan is dat iemand uh, die je bewondert. En maar is absoluut. je baardje ook gekwaffeerd ja, het, naar het ik, model, ik, ik Branson? Ik doe het niet, dat het niet opzettelijk. Het is echt vanzelf gegroeid. <laughs> Oké, okay. maar goed, jij bent, jij bent een man van de muziek. Ja. Muziekkeuze elke avond in het oog. Hij is ook een muzikale bron van inspiratie voor jou ja, geweest. Ja, ja, absoluut. De manier hoe hij eigenlijk... Maar dat geldt voor alles wat hij doet, ook zakelijk gezien. Elke keuze die hij maakt, komt eigenlijk vanuit zijn hart... en vanuit zijn gut en instinct. En zo koos hij ook de artiesten voor zijn label destijds. Hè? Gewoon van op het gevoel. Iedereen zei van nee, niet doen. En dat was voor hem vaak een reden van ja, wel doen. Nou. En zo heeft hij heel veel ja, geweldige artiesten eigenlijk ook uh, gebonden aan Virgin Records. Zullen we eens dus naar de eerste artiest ja. gaan die jij hebt uitgekozen? De allereerste artiest die hij heeft getekend eigenlijk uh, helemaal in het begin. Dat was okay. 1972. In 1972 begon ja. hij al met ja. die muziekmaatschappij? Dat was uh, Mike Oldfield, toen uh, 20 jaar... En Mike Oldfield had een demo gemaakt en langs allerlei plaatmaatschappijen geleurd. En ja, niemand wilde... Uh, tubular Bells hebben, want daar gaat het over. Je hoort hem nu al op de achtergrond uh, langzaam opkomen. En, en Branson had het gevoel van, ja, daar zit wel iets in in die plaat. Die, die Mike Oldfield, die maakte bijzondere muziek. Laat ik hem een kans geven om in, in de studio van Virgin toen... Uh, ergens uh, in de boerenbuiten, uh, in de nacht in elk geval uh, een LP op te nemen. En uh, nou, dat heeft ongelooflijk veel succes uh, opgeleverd voor Virgin... want zeker de eerste jaren van het label... Uh, is dat de enige plaat die ongelooflijk goed verkocht heeft. Dus dat was echt de eerste voltreffer toen. We gaan ervan genieten. Ja, tuurlijk. Ja, op een koele herfstavond kan je best 25 minuten luisteren... naar de oorspronkelijke versie van Mark Oldfield, Tubular Bells. Maar wij waren toch zo. En Len Doens, onze muziekselecteur, uh, ja. die vindt het goed. Hè? Ja, Dat ja is kijk, het werkt even is al heel lang. Hè? We, moeten, we hebben ook nog andere nieuws vandaag. toch? We gaan naar het ja, nieuws. Precies. We gaan naar uh, Bye Bye Berlusconi. Dat skandeerde het volk eerder vanavond. Het is een beetje onrustig in de, in de buurt van en het presidentieel paleis en het uh, werkoverleg uh, her en der in Rome. Uh, er staan nu mensen voor de privéwoning van Berlusconi... en die roepen in het Italiaans gevangenis, gevangenis. Silvio Berlusconi is vanavond definitief premier af. Zijn tijdperk is ten einde, of moet ik zeggen voorlopig ten einde. Bas Mesters, waar sta je in Rome? Sta je op straat? Nee, nee, nee, nee. Ik ben niet meer, ter, uh, niet meer op straat. Ik ben nu gewoon thuis. Ja. Wat zeg jij? Voorlopig ten einde of definitief ten einde? Nou, als premier lijkt het mij ten einde. Echt. Het lijkt, ik zie niet in hoe die nou nog moet terugkomen. Hij is 75. Uh, ik denk dat uh, als er na een technische regering daarna... over een jaar of over een paar maanden verkiezingen komen... dat Centrum Links gaat winnen. Uh, dus voorlopig zit hij uh, niet meer op de stoel... Uh, van waaruit Italië geregeerd kan worden. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet uh, zijn politieke invloed... en zijn aanhang die hij nog altijd heeft... nog altijd is het iemand die kan rekenen op, op 20% van de Italianen... en die dus ook nog de belangrijkste machtsfactor in zijn eigen partij is... Uh, ik denk dat hij die macht blijft gebruiken... Ja. zolang hij vindt dat dat nodig is. En natuurlijk ook zijn economische macht. Ik wil eens even gaan naar de betekenis van... Berlusconi is natuurlijk van enorme betekenis geweest... in die afgelopen in die 17 jaar dat hij er zat. Jijzelf, hoe lang heb jij hem meegemaakt... als correspondent in Italië? Nou, Ik kwam eigenlijk vlak nadat hij in 2001 um, premier werd. Hij was daarvoor één keer eerder premier... een half jaar in 1994. Maar eigenlijk heb ik bijna zijn hele... Machtigste periode meegemaakt, zullen we maar zeggen. En uh, ik kwam, a, kwam daar met het idee, ik, uh, na al die verhalen die je al had gehoord toen over die man, ik ga het toch neutraal bekijken. Ja, echt Want, waar? Uh, Heb je dat geprobeerd? Ik, neutraal kijken naar Berlusconi? Uh, uh, jazeker. Ik had geen zin om, um, om, zeg maar, meteen aan bashing te gaan doen. Ik wilde het eerst eens goed bekijken, maar ik was nog niet koud daar of hij begon al met, uh, met de immuniteitswet, uh, met het afschaffen van. Um, Successierecht met het uh, ver, verkorten van verjaringstermijnen. Um, uh, dat ging maar zo door. En, um, toen kwam er een nieuwe periode. Hij herlanceerde zich nadat, hij dus, nadat er een kleine periode prodie was geweest... tussen, 2008, tussen 2006 en 2008. En toen beloofde hij weer beterschap. Maar toen ging het echt heel snel mis vanaf 2008... Uh, Um, opnieuw weer dat soort beschermingswetten. En, en, en daarnaast uh, uh, bleek hij toen zichzelf ook niet meer onder controle te hebben... als het ging om uh, um, de publieke omgang met vrouwen. Zijn vrouw zelf, zijn echtgenoten... die uh, nagelde hem uh, als eerste persoonlijk aan de schandpaal... toen hij een minister uh, ja. te, te, tegen een, een mooie model had gezegd... als ik niet getrouwd was dan zou ik met u trouwen. En vanaf dat moment ging het echt heel snel bergafwaarts. maar dat hebben we allemaal gezien, dat hoef ik niet te herhalen. Nee, want dat heeft heel de wereld gezien, maar wat is dan de sleutel daarin? Is dat uh, de macht die pervers maakt? Is dat uh, een, een, een, een bijna puberale man? Uh, wat is het? Kun je het uitleggen? Ik denk dat er gewoon een, het is een constante in zijn leven is... dat Silvio Berlusconi is altijd vanaf, de, vanaf zijn jongste jeugd... een zeer ambitieuze jongeman geweest. Iemand die um, uh, heel slim was. Uh, op, de, op de middelbare school uh, was hij altijd heel snel klaar met zijn huiswerk... en begon die, maakte hij het huiswerk voor zijn uh, schoolgenootjes. Daar vroeg hij dan geld voor... Uh, op de universiteit uh, studeerde hij af Coem Laude. Zijn scriptie werd beloond. Ja. Uh, hij stapte meteen over in de bouwindustrie. En meteen had hij daar weer succes. Hij wist mensen te verbinden zeg maar, die hij nodig had. Hij wist mensen te verleiden die hij nodig had. En hij had hele sterke ambities en een enorme trots. Mensen die hem niet aardig vonden. Mensen die hem uh, kwetsten. Daar, was, dan was het meteen, da da daar werd hij vijandig tegenover. Ja. Dat zei zijn vader ook al... Toen, eh, dat dat zo was met hem toen hij jong was. Dus het een, is, een, een, de combinatie er, hij... van een talent en een is Nou vind ik het heel bijzonder dat die morele factoren... die de laatste jaren hè, zijn, morel, zijn levenswandel... die toch tot uh, op z'n minst morele uh, gefronste wenkbrauwen leiden... niet de morele factor speelt een rol, niet de politieke... maar uiteindelijk heeft de platte economie hem doen sneuvelen. Hè? Ja, en het grappige is dat het juist de man is die altijd... De lofzang heeft gestoken op de vrije markteconomie. Dat juist die vrije markteconomie hem nu de das om doet... dat is wel een heel mooi paradoxaal lot, zullen we maar zeggen. Ja. Wat laat hij voor um, land achter, Bas? Je, hij laat een land achter, eigenlijk zoals hij het heeft aangetroffen. En dat is een uh, trieste constatering. Want op het moment dat Silvio Berlusconi uh, het strijdtoneel betrad, zoals hij het zelf noemde, had Italië net een vreselijk corruptieschandaal achter de rug. Een hele politieke klasse was weggevaagd, omdat het helemaal doorstroomd door, was met, met uh, omkoopschandalen. Silvio Berlusconi, die zei ik ben de antipoliticus, ik ben een ondernemer... ik ga dit land leiden als een ondernemer... Ik ga zorgen dat de corruptie verdwijnt. Ik zal de staatsschuld uh, laten verdwijnen. En ik breng jullie de vrijheid om te doen waar jullie zin in hebben. Mm. Nou, we zijn nu twintig uh, jaar verder. De corruptie is minstens zo erg als toen. De staatsschuld is hoger. En de vrijheid van jonge Italianen is zodanig beperkt... dat heel veel van die Italianen nu naar het buitenland vluchten... om nog een baantje te vinden. Want hier lukt dat niet. Ze kunnen niet eens hun familie verlaten om hun eigen leven op te bouwen. Ja. Ik wil toch nog even, je kan er niet omheen, uh, die seksuele levenswandel van de premier... omdat die zo uh, ja, voortdurend uh, in het openbaar eigenlijk beleden wordt. Vanavond, uh, ik heb er in de opening van dit oog, in mijn tekst ook aan gerefereerd... vanavond zat in ons Nederlands NOS 8 uur een foto van een van die beruchte Boonga Boonga feestjes. Daarop zie je een man met duidelijk zichtbaar een penis in, ere in erectie... Dat was een illustrerend beeld van pakken bij twee seconden in ons journaal. Uh, heeft de Italiaanse tv zo'n beeld ook gebruikt vanavond... bij terugkijken op de periode Berlusconi? Nee, absoluut niet. Nee? Um, oh? Nee, nee, nee. Dat, dat, dat kan hier absoluut niet. Um, het vreemde is, je kunt alles zien aan Je weet welke foto ik bedoel, hè? Ja, ja, ja, ik weet het precies. Het gaat om de, de, de, de penis van de ex tsjechische president... die op bezoek was bij, uh, bij Berlusconi. Um, maar wat er in Italië... Kijk, ja, je kent de RAI uh, en, en Mediaset. Berlusconi is handelsmerk en hij verkocht alles via het lichaam. Via het vrouwelijke lichaam. Um, en op die manier uh, bracht hij zijn boodschap. Dat was zijn marketing. Het lichaam en het geld... Maar um, een, een de, de, de, de echte totale ontblote uh, mannelijk lichaam uh, was überhaupt niet interessant. Uh, dat verkoopt niet, not not dus dat werd hier ook niet vertoond. En daarnaast wordt het ook als uh, ongepast uh, uh, uh, ervaren. Het is heel vreemd. Het kan heel Ongepast erg, in Italië, um niet ongepast <ned in Nederland. In ja, maar maar ik dat dat ongepast in Italië, niet ongepast in Nederland. 어, in ik denk dat er nog altijd iets meer elegant, ondanks alles is er toch nog meer gevoel voor elegantie in Italië... dan in Nederland. Maar ga je hem ik missen, dat Bas? Dat toch... ga, ga, je missen? Je? ga je hem missen? Ik ga hem zeker... Uh, ik, ga hem, ik, ik ga hem missen vanwege zijn narre gedrag. Hè. Iedereen heeft een glimlach als hij aan Silvio Berlusconi denkt. Maar ik ga hem niet missen... voor alles wat hij onder die glimlach verstopte. Namelijk zijn vermeende banden met de maffia. Zijn manier waarop hij de parlementaire democratie heeft uitgekleed en de manier waarop hij als politicus... niet aan het algemeen belang dacht... maar alleen aan zichzelf. Ja. Het knappe van deze duivelskunstenaar is... dat hij al die, die zaken... met de mantel der liefde kon toedekken... omdat hij zo enorm capabel was in het draaien van de omstandigheden... en overal een grap over maken. Die grap zal ik missen, maar de rest niet. Ja. Tot slot een hele korte vraag nog en ook een heel kort antwoord. Er gaan geruchten dat Berlusconi ervoor zou kunnen kiezen... om het land te verlaten. Hij zou zich dan wellicht op het Caribische eiland Antigua gaan vestigen. Hoe waarschijnlijk is dat? Kort antwoord graag. Als hij echt juridisch onder druk komt, sta komt te staan... en zich niet meer kan verdedigen... dan zie ik hem net zoals Bettino Craxi in het verleden deed... een andere premier, ook vluchten naar het buitenland. Nou fijn, Bas Mesterste. goed dat je deze toelichting gaf. Het is ook nog een beetje spannend in Rome. Mocht er nieuws zijn, dan meld je je zeker nog gedurende dit oog. En eh, dank je wel voor dit samen met mij en met de luisteraar terugkijken op die periode Silvio Berlusconi. En dan ga ik naar onze muzieksamensteller, Len. Uh, die zo gelijkt op Branson. Richard Branson is ook de aanleiding... dat we uh, Len vandaag hier in het oog te gast hebben... om toe te lichten hoe zijn muziekkeuze eruit ziet. Uh, je had het net over je identificatie. Hè? Je, ja. uh, uh, Richard Branson als rolmodel. De man van, van uh, Virgin Records muziek. Maar van al die andere activiteiten van Virgin... Um, heb ik begrepen, goed begrepen dat je jezelf ook wel eens gekschirrend Len Branson noemt terwijl je Len Doens heet? Ja, nou ja, precies. Ik, ik heb uh, een boek geschreven en een documentaire gemaakt. Het heet Super Wise Me. En omdat die ook in het buitenland zou uitkomen, was de naam Doens niet zo geschikt. Want Doens in het buitenland Amerikanen zijn dan Duns. Duns betekent een beetje sufkop, idioot. Ja. Dus toen dacht ik van oh leuk, kan ik een auteursnaam nemen. Nou welke zal ik nemen? Nou ja, Branson lag zo voor de hand vanwege de gelijkenis. En vanwege ook het feit dat ik Richard Branson ja, gewoon een toffe peer vind. Dus dat, ja. zo is dat gekomen inderdaad. Dat is wel leuk. Uh, zeg ik het goed als, je, als hij je idool is? Goh, nou, nee? dat, dat, ja, no? Hij is wel een voorbeeld op, ja? op, op, op meerdere vlakken. En vooral ook het feit van uh, het screw it, let's do it. Wat een van zijn boeken ook is. Hè. Gewoon, screw gewoon, it, let's, let's do, do it. it. Gewoon het, het doen. Geen gelul, je doet. Als je het voelt, doen. <laughs> ja. Ja, dat, dat is wel iets wat, wat ook in mijn leven voorop staat. Nou, Len, we gaan naar het tweede nummer dat je hebt gekozen. Het zit in de lijn. Uh, ja, zeg maar, wat heb je gekozen als maar, tweede muziekstuk? We, we hadden het net over, over seks uh, met uh, Berlusconi. En, en nu hebben we het eigenlijk meer over drugs. En over een groep die hij nooit heeft kunnen tekenen. Um, dus ik dacht van ook wel leuk om, om een groep te pakken. Een groep die hij nooit bij Virgin Records heeft ja, gekregen. Precies. Oh, precies. mooi. Ja. Welke groep is dat? Uh, dat is de groep Dire Straits. Ah. En, en het verhaal erachter is eigenlijk heel simpel: uh, we praten nog steeds midden jaren 70. Mike Oldfield is eigenlijk de enige artiest die echt geld binnenbrengt, in het laadje voor Virgin Records. En, en tegelijkertijd is, is het label daardoor een beetje een surf label. Een beetje een hippie label. En, en Richard wil dat ja, een beetje jong en fris maken. En gaat op zoek naar nieuwe bands in die tijd. Hij praat met Ten hij praat met The Who. Hij probeert de Rolling Stones binnen te halen. En op een bepaald moment zit hij heel dicht tegen Dire Straits aan. Zo dicht zelfs dat ze in een restaurant, een Grieks restaurant... in uh, Engeland zitten, om eigenlijk te vieren... dat ze de volgende dag een contract gaan tekenen met elkaar. En Dire Straits was op dat moment... Uh, Zo'n beetje uh, het nieuwste van het nieuwste. En iedereen voelde gewoon, dat gaat scoren. En uh, wat gebeurde er, heel simpel. Ze vieren ja. het contract. Ja. En de Griekse eigenaar van het restaurant... komt na het eten met een jointje voor iedereen. Ja. Um, en de volgende dag krijgt Richard Branson een telefoontje van een manager. Het gaat niet door. <lacht> en een manager legt ook niet uit waarom. Geen contract met Dire Straits? Geen contract met Dire Straits. En pas tien jaar later, in een boek over Dire Straits... leest Richard Branson dat eigenlijk het feit dat die joints op tafel kwamen... de reden was voor Dire Straits om niet te tekenen. Aha. En zo'n hoop okay. geld die dus destijds. Uh, en dat was in is. de tijd dat de Dire Straits Sultans of Swing uitbracht. Dat was precies die plaat. En dat wil je nu laten Daar horen. Daar ging het over. Gaan we naartoe. Okay. Sultans of Swing, met dit verhaal erachter. Mooi.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 In all the places But the horns, they blowing that sound Sultans rock'n'roll... Spring van de Dyer Straits... ...eind jaren 70, 77 of 78 ja, 77. was dat? Ja, ja. het de was. Ja, gekozen door ja Oké. Okay. Jan Terlouw, de natuurkundige en wetenschapper die de politiek inging. Jan Terlouw, de man ook die in 1981 als lijsttrekker van D66... een grote verkiezingsoverwinning behaalde. Jan vicepremier van het tweede, derde kabinet van acht... minister van Economische Zaken en de hele generaties... kennen hem als schrijver van Koning van Katoren, Oorlogswinter en Briefgeheim. Meneer Terlouw, goedenavond. Goedenavond, meneer Grimbergen. Volgende week wordt u 80 jaar. Morgen een feestje met familie, vrienden oud-collega-politici zoals Ruud Lubbers. Maar ik ben vooral benieuwd naar uw nieuwe boek dat morgen uitkomt. En dat heeft de titel, ik vind hem te mooi om hem even rustig te laten doordringen. De titel is, hoed u voor mensen die iets zeker weten. Mooie titel. Vindt u? Ja, vanwaar, leg het even uit. <laughs> ik ben zoveel mensen tegengekomen in mijn leven... die dingen veel te zeker weten om mee verder te komen... Het is veel mooier als, als je dingen... je mag best een overtuiging hebben... maar dat je open blijft staan voor dialoog. Zeker weten is het einde van de discussie. Het is ook een neiging om, de, om profetisch te roepen... zo is het en jij zult het ook geloven. Het is heel weinig constructief om iets zeker te weten. Ja. Mag ik dan toch een persoonlijke vraag aan u stellen? Is die titel ook een beetje een eerbetoon aan uw vader... die dominee van de gereformeerde bond was en desalniettemin toch niet zo zeker van zijn geloofzaak? Dat is heel moeilijk te zeggen. Ik kon met vader over alles goed praten. En hij zei niet op moeilijke vragen van de adolescent... voel je toch jonge lezen op je knieën. Mm -hmm. Alles was voor hem te, te bediscussiëren. In hoe, hoe zeker hij zelf in zijn geloof was, ja, dat kunnen we hem niet meer vragen... Nee. Maar hij was in ieder geval open voor discussie... en dat, dat is heel fijn geweest voor ons als kinderen... dat we konden blijven praten over dingen. Nou, heel mooi. Ik, ik, ik weet, ik heb een deel van het boek gelezen vanavond. U bent ook een soort balans aan het opmaken. Ik wil het met u eerst hebben over leiderschap. U schrijft erover en u omschrijft als benodigde eigenschappen... van een leidersfiguur, onder andere vertrouwen geven... kunnen luisteren en empathie. Zijn dat nou niet juist eigenschappen die haak staan? op de eigenschappen van de politicus die weet hoe de wetten van de macht werken? Ik denk het niet. Ik denk dat in, een, in deze tijd, met heel veel open communicatie... met heel veel informatie alle richtingen uit... met democratie, met, en, en in de politiek is er heel weinig hiërarchie. Als je in de politiek iets wilt bereiken, moet je dat toch vooral doen door vertrouwen te wekken, en, en dat doe je het beste door vertrouwen te geven. Er is heel wein, zijn heel weinig hiërarchische verhoudingen in de politiek. Hmm. Je moet in je partijen naar de kiezer toe. Je hebt, je hebt geen macht over ze. Je moet hun vertrouwen hebben. Ja. En dat vind ik dat in de huidige politiek eh, ernstig afkalft. En dat, dat, daar maakt u zich zorgen over. Ik ga even door naar die politiek. U schrijft letterlijk in uw boek... dit kabinet had er niet moeten zijn. Ligt u dat eens toe? We leven in een tijd waarin er zwaar moet worden bezuinigd. Het zou veel beter zijn geweest, mijn zinziens, als de partijen om het centrum... in de eerste plaats de VVD, die is de grootste geworden... maar met CDA, Partij van de arbeid, D66, GroenLinks... partijen om het midden een, een groot, stabiel meerderheidskabinet hadden gevormd... die gezamenlijk bereid waren geweest om de problemen te lijf te gaan... Zoals het nu in zekere zin gebeurt, want op alle belangrijke dossiers zijn de oppositiepartijen nodig, omdat de PVV die gedocht alleen maar een paar dingen die ze zelf leuk vinden. En voor de rest moet je het hebben van de oppositiepartijen als het gaat over de euro, ja. als het gaat over kundus, als het gaat over verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, de grote dossiers die moeten nu gedoogd worden door de oppositie. Dat wekt niet vertrouwen naar de burger. Het zou veel beter zijn als die partijen gezamenlijk... een meerderheidskabinet hadden gevormd, ja. vind ik en vond ik toen ook... om die maatregelen te nemen en te verdedigen. Een nog verder van vertrouwen kun je dan constateren. Ik ga naar de rol van de politicus. De politicus moet verantwoordelijkheid nemen. Je zou ook kunnen zeggen dat het kabinet Rutte... wel degelijk verantwoordelijkheden neemt. Wat is uw constatering op dit punt? Dat vind ik ook, dat het kabinet best verantwoordelijkheid neemt voor een aantal belangrijke dingen. Moet dat dan doen zonder hulp van hun gedoogpartner? En moet, moet die gedoog, dat gedoog of die, die instemming vinden bij de oppositie? En dat vind ik een onnatuurlijke situatie. Je maakt je dan toch zo afhankelijk van zo'n partij die als dat electoraal leuker lijkt... Uh, zegt, nee, dat steunen we niet. Die ook tamelijk volmondig zegt, als er nog 5 miljard moet worden bezuinigd... nou, dan doe je dat maar van een paar linkse hobby's. Maar verder valt er met ons nauwelijks te praten, heb ik de leider van die partij horen zeggen. En dat vind ik een, een situatie die, die pervers is in de zin van onnatuurlijk. Tegennatuurlijk, zo hoort dat niet. 80 ja. jaar bent u, uh, altijd een... Uh voorvechter geweest voor het milieu, er altijd bij betrokken geweest. U maakt zich zorgen om de toekomst van de aarde. En toch bent u op milieugebied altijd een optimistische natuur gebleven. Ja, in die zin, ik vind wel dat we de aarde lelijk aan het verpauperen zijn. Maar daar is altijd nog de uitweg van de ramp. Het is erg om te zeggen, maar als wij niet doen wat nodig is... dan zullen rampen ons daartoe gaan dwingen. Het is natuurlijk de bedoeling van beleid dat dat niet hoeft via rampen, maar door goed beleid. Maar dat is niet maar... een optimistische natuur die ik u een beetje toelicht. <laughs> ik, heb, ja, ik heb een optimistische natuur, dat is ook een klein beetje mijn, mijn schizofrene positie. Dat ik van nature optimistisch ben, maar in mijn analyses als het over de aarde gaat en ook over de mensen in allerlei aspecten... dat ik dan toch vaak negatief uitkom. Maar door mijn opt vrij optimistische natuur... Ja, is er dan toch iets in, in me wat zegt... ach, het komt op den duur toch in orde. Het is meer hoop misschien dan, dan realisme. Maar ja, ja als, ik nou, als je nou zomaar in elkaar zit. Hè? Want tussen die regels door proef ik... behalve dat realisme en dat optimisme... proef ik hier en daar over die politiek... en misschien ook wel over het milieu enige boosheid ook... Ja, ik ben, ik ben ja, boos, boos. De, de wereld is zoals hij is. Maar als je nou ziet van de week het rapport van het internationale energieagentschap in Parijs, die zeggen ronduit, het gaat helemaal verkeerd als we fossielen blijven verbranden. En van alle centrales die in aanbouw zijn, is meer dan 75 procent, gaat fossielen verbranden. Als nou zo'n gezaghebbend orgaan zegt, het moet echt anders, en tegelijkertijd zegt... en we zien niet hoe de politici het zullen gaan doen. Dan is dat toch minstens zorgelijk voor onze kinderen, zou je zeggen. Ja. Ik ga naar uw partij waar u zo lang uh, trouw bent geweest, uh, D66. In dat boek ontbreekt geheel één naam. Dat is de naam Pechtold. Wat er o, ja? bij mij tot... Ja, leidt tot huh. de vraag, bent u losgezongen van deze? U zegt, oh ja, dat mag, dat mag, dat mag het zeggen. Bent u, bent u losgezongen van D66, is de vraag. Nee, nee, helemaal niet. Ik ben nog steeds een heel trouw D66-lid. En Alexander Pechtold kan ik het heel goed mee vinden. Maar het is, ja, als zijn naam er niet in voorkomt, dan is dat echt toeval, hoor. Dan okay. komt dat, omdat, het, omdat er geen onderwerpen door mij werden besproken... Waar dat, waar dat relevant zou zijn. Maar ik vind dat Pechtold het heel goed doet. Nou, hartstikke goed. Weet u hoe dat komt? Je hebt tegenwoordig van die zoeksystemen ook in Word... waardoor wij even kunnen zoeken op zo'n naam. Ach. En dan komen wij erachter, hè? Ach, ja, natuurlijk. Maar het gaat natuurlijk voor een vrij groot gedeelte... toch over dingen die gewist zijn. Precies. En ook, u schrijft ook over de oorlogsjaren. Het is een, het is een bijzonder boek. Het is een kloekboek. 400 pagina's. Meer dan 400 pagina's. Ik ga nog naar één hoofdstuk toe. Een respectvol hoofdstuk uh, over Hans van Mierlo. Uh, ook een hoofdstuk over Joop den Uil. Maar u constateert aan het eind van uw boek... dat politici, deze, ook deze mannen, geen blijvende invloed op u hebben gehad. Echte invloed krijg je van mensen, zo constateert u als tachtiger nu... van mensen uit je directe naaste omgeving. Dat om te beginnen, dat is natuurlijk allemaal. Onze, onze dierbaren, die oefenen invloed op je uit. En de wetenschappers, die hebben in mijn leven ook een grote invloed gehad. Omdat die ook wat losser staan van de wereld... Die, die kunnen objectiever staan. Een politicus is altijd bezig met het haalbare. En het haalbare heeft meestal niet zoveel diepzinnigheid. Dat is de praktijk van de dag. Hoe redden we dit? Welk compromis? En dat is overmorgen niet meer zo relevant. Dat, dat grijpt niet diep in je, in je mensbeschouwing in. Nou, meneer Terlouw, ik vond dit een mooie, mooie afsluiting eigenlijk van dit gesprek. Dank u wel dat u even <lacht> tijd voor ons maakte. Morgen een mooi feest gewenst en alvast gefeliciteerd. Ja, en, het, het, is, het is een feest dat mijn uitgever ons aanbiedt. En daar okay. heb ik, ben ik zeer dankbaar voor. Ik zou het zelf nooit verzonnen hebben. Nou. Maar mijn uitgever heeft gezegd, kom op, dan gaan we een groot feest De uitgever maken. zei, je verdient het. Hoe u voor... Ja, al al veertig jaar geven ze mijn boeken uit. Okay. Hoe u voor, <lacht> voor mensen die iets zeker weten van Jan Terlouw ligt vanaf... Uh, Sommige winkels al. Morgen in de winkel en elders maandag. Goedenavond, meneer Terlouw. Dag, meneer Gerbergen ja, Lent. Ja, ja natuurlijk, ja, ik ik denk, Virgin we gaan Records, up, de we laat, gaan up ja. naar de Rolling Stones de door, het ja, is inderdaad. een beetje een, uh, ja. een, een, een klap na uh, een overgang. Ja, we maken even Elkort, een korte gaan naar de Rolling Stones, ja. konden het kort aan. Ja. De laatste uh, signing eigenlijk, de graat, laatste gro grote signing voor de verkoop van Virgin Records uh, destijds in 1992 was de Rolling Stones en uh, de eerste plaat die ze toen hebben uitgebracht uh, was uh, Voodoo Lounge en daar is dit uh, een track van in elk geval. Love is all. Love is all. voor twaalf in het oog. Uh, Love is Strong van de Stones uit de, van de LP Voodoo Lounge. We gaan naar hele andere muziek. Het is helemaal geen enkele muziekliefhebber... geen enkele Nederlander ontgaan afgelopen week. Jaap van Zweden, de maestro of chefdirigent... zoals hij ook genoemd wordt, neemt afscheid. Afscheid van het Radio Philharmonisch Orkest en een beetje van Nederland. En na een week vol interviews dirigeerde hij vanmiddag... echt voor het laatst dat Radio Philharmonisch Orkest... en hij ontving een eretitel... Goedenavond, meneer van Zweden. Goedenavond. Hoe was die laatste keer vanmiddag de zaterdagmatinée van het Radio Philharmonisch? Nou, dat was een fantastische, fantastische middag. En um, ik moet wel iets rechtzetten. Ik dirigeerde daarvoor het laatst in de functie van chef-dirigent. Um, er komt een nieuwe chef-dirigent, Marcus Stens. En um, ik kom zeker nog terug om te dirigeren, maar niet meer in de functie van chef dirigent. En wanneer kunnen we u dan weer zien als dirigent en horen? Uh, nou, uh, toevallig uh, in uh, aanstaande januari zal ik er nog een keer zijn. Uh, maar dan, heb ik dus niet, dan draag ik niet meer de titel uh, als chef-dirigent. En dan uh, duurt het weer een, uh, ik denk een jaar of, of een half jaar ongeveer. Ja, een maand of acht, geloof ik. Dus het was echt een afscheid als chef-dirigent? Absoluut. U, u kreeg uh, van het radio Philharmonisch een onderscheiding, heb ik begrepen. Ja. Een hele mooie titel van ze gekregen. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, nog niet eerder gedaan. En dat is dus een ere shift die En uh, ja, daar moeten we natuurlijk inhoud aan gaan geven. Uh, daar mag ik inhoud aan gaan geven de komende jaren. En uh, dat zal betekenen dat ik dus in ieder geval uh, twee keer, één keer, twee keer, drie keer per jaar zal, uh, zal terugkeren om uh, een gast die in te vullen bij ze voor een week. Dus die onderscheiding, dat verplicht dan ook weer enigszins aan... Nou, dat vind ik wel, ja. Ik bedoel, ik ben uh, zo enorm trots mee... dat uh, ik vind het alleen maar een feest om, uh, om bij ze terug te keren, ja. Dan kreeg u vorige week ook een Amerikaanse prestigieuze vakprijs... de Conductor of the Year. Had u er ooit van gehoord van die prijs? Ja, natuurlijk. Huh? In, ons, uh, in, ons, uh, in ons vak bestaat... Uh, uh, bestaan ook een soort van ja, Grammy Awards, zeg maar. En dat is de Conductor of the Year. Dat is dus uh, ja, de hoogste onderscheiding die je kan krijgen als dirigent. En die heb ik dan uh, afgelopen week gekregen, ja. Ja, en uh, daarover zei u tegen het dagblad Trouw deze week... ik citeer, die prijs zegt in elk geval dat ik dat kan dirigeren. Ja. Daar twijfelt u toch niet uh, meer aan? Uh, nee, daar twijfel ik helemaal niet aan, nee. Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat als je dus... Uh, uh, jarenlang uh, iets anders hebt gedaan, en namelijk dat vioolspelen... waar iedereen me natuurlijk nog steeds een heel klein beetje mee associeert. Uh, en je switcht. Dat is iets wat niet als een, zeg maar als een alledaagse stap wordt ervaren door heel veel mensen. En, um, ja, als dusdanig uh, is het ook zo uh, in eerste instantie, zeg maar, opgepikt door de mensen. Mm -hmm. Dus, um, er was wat sceptisch, zeg maar, twaalf uh, jaar geleden. En, uh, nou, ik denk dat het met, uh, met deze prijs nu wel uh, uh, verleden tijd is. Ja, geen sceptisch meer over uw. Uh, uh, Dirigeerkwaliteiten. Daar oh. hebben we geen sceptisch meer over. U heeft een contract met het Dallas Symphony Orchestra. Dat loopt tot, nog tot 2016. Ja. Uh, daarnaast heeft u uit, de voorkeur uitgesproken... meer opera te gaan doen. Ja. Uh, en dan eerst even een vraagje daaraan voorafgaand nog eens. Ja. Speelt u nou eigenlijk nog viool? Naast opera en dirigeren? Nee, ik speel niet geen viool meer, meer. Ook niet meer thuis? Ook niet meer thuis? gewoon uh, Tussen de schuifdeuren? Uh, nee. Nee, nee. ik moet eerlijk bekennen dat als je dat eh, gewoon echt heel goed wil blijven doen, dan heb je gewoon uh, een soort van studie nodig die toch wel vijf, zes uur per dag vergt om echt in, uh, in vorm te blijven. En uh, ja, die tijd is me gewoon niet gegeven, dan kan ik het beter laten. Ja, dan ga je niet voor... De, u, u bent niet de man die dan zegt, dan ga ik maar voor B-kwaliteit. Nee, ik ga voor A-kwaliteit op de VO en daarom doe ik het niet meer. Nee. Ik dan, dan, dat kan ik gewoon niet opbrengen om dan te denken: van dan maar wat minder. Dat ja. zit gewoon niet in mijn aard. Ja. Ziet u nu binnenkort uh, die opera, hè? dus het dirigeren van muziek en het, het, het, het meewerken aan opera's als het, het hoogst denkbare, het volgende hoogst denkbare? Nou, u moet het zo zien: ik doe natuurlijk al uh, geruime tijd uh, opera's. En zeker de opera's uh, in Amsterdam die ik heb gedaan. Uh, in de matinee uh, van Wagner zijn voor mij persoonlijk enorme hoogtepunten geweest. En van wat ik begrijp uh, uit het publiek dat dat ook iets is wat ze uh, ontzettend fijn hebben gevonden. Uh, maar in een operahuis, dus met, met, het, met het spelen van de karakters en noem maar op, uh, komt natuurlijk veel meer kijken. En opera als kunstvorm, dus niet alleen de muziek, maar ook uh, het acteren en het zingen... Uh, en de, de, hele, ja, de hele sfeer van een open huis, gewoon. Is iets wat ik uh, wat ik toch wel ambieer om iets meer te gaan doen in de in de toekomst. Ja, ja dus dat is een, uh, laten we zeggen, dat, dat kan nieuwe muzikale vergezichten voor u opleveren? Ja, ja absoluut. En het is ook iets wat, uh, wat, uh, ja, wat uh, gewoon leuk is, wat, wat naast. Die muziek ook nog eens keer bij komt kijken. Is dat het acteren en uh, gewoon uh, het zingen. Uh, op een uh, ja, zeg maar in een open huis waarbij de orkest dus uh, in de bak zit. geeft u een hele andere dimensie van, uh, van muziek maken. Ja. Nou uh, uh, houdt u ook ruimte voor gastdirigentschappen. U komt zo nu en dan dus terug naar Amsterdam. ook om zo nu en dan in het concertgebouw wat te doen. Krijgt u nou ook aanbiedingen bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten of andere. Landen om daar te dirigeren? Uh, ja, ik dirigeer, uh, ik denk, alle toporkesten in, uh, uh, in Amerika. Uh, dus dat betekent Cleveland, Chicago, Philadelphia, New York Philharmonic, uh, Los Angeles, San Francisco en uh, Boston, niet te vergeten. En dan in Europa zit ik bij uh, nou, Londen, Parijs, uh, Zurich, uh, nou, het is Scandinavië, het Moskou. En ik ga toevallig de komende week uh, ga ik naar uh, Hongkong. U gaat naar Azië toe? Ja, ik ga volgende week Ik ga Aan de maandagavond ga ik naar Hongkong voor, uh, voor twee weken. En dan ga ik het uh, Hongkong Philharmonic dirigeren. Dus. Dat is een nieuwe uitdaging voor jou ja. van Zweden, Hongkong ja. Philharmonic. Wat bijzonder. U heeft een mooie avond, een mooie feestavond met uh, collega's en wellicht familie en vrienden. Uh, ja. U blijft in Amsterdam uh, stek houden of gaat u ook wonen echt in de Verenigde Staten? Nou, wij hebben al een huis in de Verenigde Staten. Dus u gaat daar binnenkort wonen. Um, uh, en uh, wij wonen daar al uh, zeg maar 50% van de tijd. Hmm. Um, maar we zijn wel onlangs uh, ook verhuisd naar Amsterdam. Vanuit Tijk. het Gooi. Uh, omdat het gewoon uh, ja toch de, de stad uh, trok en, en trekt in een enorm. En ik vind het ontzettend fijn om weer terug te zijn hier naar na een uh, vrij lange tijd eigenlijk. We hebben hier, uh, ja. ik heb ruim 30 jaar niet in Amsterdam gewoond. En ik, heb, uh, ja, ik ben een Amsterdammer, dus het is gewoon heerlijk om hier terug te zijn. Nou, u hoeft, het niet, u hoeft het niet meer te missen. Ik was ontzettend blij en trots dat u eventjes ruimte voor ons maakt... aan het eind van deze lange zaterdag voor u, voor met het oog op morgen. En ik wens u heel veel succes. Heel graag gedaan. Oké, okay. goedenavond. En goedenavond. Dit was, en dit was het oog voor deze zaterdag. Uh, we gaan eruit met die mooie tune in een nieuwe, nieuwe uitvoering. Nog steeds nieuwe, het moet nog steeds een beetje wennen. <laughs> Morgen is hier John Jansen van en Ik wens u voor straks goede nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine sigarette Und ein letztes Glas im Steen.